BP gaat nog een dag door met testen of de aangebrachte kap sterk genoeg is. De vier mannen die vastzaten in de zaak rond de Franse miljardaire Liliane Betancourt zijn vrijgelaten. Ze werden donderdag opgepakt en zijn verhoord over belastingontduiking en witwassen. De 87-jarige Betancourt is erfgename van L'Oréal en de rijkste vrouw van Frankrijk. Ze zou tientallen miljoenen euro's op geheime rekeningen in Zwitserland hebben ondergebracht.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 Aangenomen wordt dat hij bezweek aan TBC, maar bewonderaar Chavez denkt dat hij door tegenstanders is vermoord. Sommige wetenschappers zijn sceptisch over het onderzoek, ze zeggen dat Chavez de geschiedenis wil herschrijven zodat hij beter in zijn straatje past. Op een fietspad in Gouda is vannacht een man van 37 doodgestoken. Hij liep met een aantal anderen over het fietspad toen hij ruzie kreeg met een bekende die hij daar tegenkwam. De ruzie liep uit op een steekpartij. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie van Gouda heeft de verdachte, een man van 38, gearresteerd. Het weer. De dag begint overwegend droog. Maar later vanochtend en vanmiddag kan er een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden met een stevige wind. Vanaf morgen warmer en meer zon. Dit was het NOS Journal.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 The beautiful On my wall, it's not a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 I'm EFM. de zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dance. It's all I wanna do, so won't you... Ze rekt zich uit, de ruimte is zacht en besmeed. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen. I'm me Het ritme van CFM.